Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Nou, de federatieraad van de FNV heeft ingestemd met het sociaal akkoord. Alle bonden stemden voor, inclusief de ambtenarenbond Abfacabo. Die dreigde tegen te stemmen omdat er nog geen zorgakkoord is. Het sociaal akkoord van kabinetwerkgevers en werknemers werd op 11 april gesloten. Er staan onder meer afspraken in over de WW en het ontslagrecht. Ook worden bezuinigingen voorlopig uitgesteld. Afgelopen week adviseerde de bondsraad van de FNV, het ledenparlement, al in overgrote meerderheid om het sociaal akkoord goed te keuren. Affacabo FNV wijst ook het jongste bod van het kabinet voor een zorgakkoord van de hand. De onderhandelingen werden gisteren zonder resultaat afgebroken en werden vanochtend hervat. De gesprekken draaien om de werkgelegenheid in de thuiszorg. Naar verluidt heeft het kabinet aangeboden om 60% van het budget voor huishoudelijke hulpen te handhaven. Dat is 10% meer dan het bod van gisteren. Maar de Abfacabo vindt dat ook in dat voorstel te veel mensen hun baan verliezen. De onderhandelingen tussen kabinetwerkgevers en werknemers zijn nog steeds aan de gang. Ze worden vooral gevoerd per telefoon en via de mail. De Italiaanse president Napolitano blijft waarschijnlijk toch aan als president. Onder druk van veel politici heeft de 87-jarige president ingestemd met een nieuwe termijn. Het parlement slaagde er vanochtend voor de vijfde keer niet in om een opvolger te kiezen. Napolitano sloot eerder een nieuwe termijn uit. Nu hij zich bedacht heeft, gaat het parlement waarschijnlijk vanmiddag nog akkoord met zijn herbenoeming. De stemmingen mislukten tot nu toe steeds doordat vooral socialistische parlementariërs Blanco stemden. In afwachting van een kandidaat die breed gesteund wordt. Uit woede daarover heeft partijleider Bersani aangekondigd dat hij aftreedt. Het weer veel zon met hier en daar enkele stapelwolken. Het is 10 tot 12 graden. Morgen iets warmer maar ook wat meer bewolking. Dit was het nos Journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de randstad staan er files op de A10, de ring Amsterdam West richting Den Haag. Tussen Kadoule en de Koentenol 2 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden Zuid en Wassenaar 2 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. E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 Let them hear I could have sworn These are my salad days Maybe I need to away Just another play for today Oh, but I'm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 Van derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag de single van Spendabelle en Gold. Voor Zandvoort en de regio. Het is helemaal goud, man. Hé? Toch? Eh, ja, nou nog niet helemaal. Nee, nog niet. Nog niet voor Guido van der Garde. Nee, wel, wel de enige Ja, Hij staat niet, hij staat niet achteraan. Dus daar hebben we het straks even daar over. Daar hebben we het straks over. Luisteraars, het laatste uur is aangebroken van de Zandvoort op zaterdag. Hier live vanaf het gasthuisplein. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. Oh, en die luistert daar Julian. En uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Ja, hij nadert met rassenschreden de laatste koning in de dag. Dus vandaar dat het gedicht in het teken. In staat van de laatste Koninginnendacht. Uh, we gaan rond de klok van kwart over vier weer schakelen met John Lemmons voor het eind van de wedstrijd Monnikerdam SV Zandvoort. Waar wij John verlieten bij een 1-2 stand. Uiteraard in het voordeel van SV Zandvoort. Tussen half vijf en kwart over vijf gaan we nog even, gaan we, gaan we nog even gaan we praten met Willem van Densen. Want die gaat ons bijpraten over de kwalificatie van de Formule 1 in Bahrein. En hij heeft, heeft nieuws voor de GP2. Want daar rijden inmiddels nu, als ik het goed begrepen heb, twee Nederlands. Hij steekt twee vingers op, dus twee. Nederlanders vertegenwoordigd in de GP2 en de eerste race is inmiddels verreden. U weet het wel, dat is de race die altijd voorafgaat aan de Formule 1-race, maar zij rijden twee races in het weekend. Dus daar tussen half vijf en kwart voor vijf meer over. En tussendoor natuurlijk nog leuke muziek. Dat dacht ik ook. En wat dacht je van deze single van Madonna?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 het is met mensen uit een ander land Omdat die denken dat het beste is voor alle man Iedereen die is een beetje baas Neem zijn papa zich te blanke. Nee, dat is niet waar Je zal het leren met de tijd Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk Slaap en doe je ogen toe What, yeah. Weet dat je nu gaan dromen moet En hey, yeah. ziet alles in je hart, doet pijn Maar yeah. jouw leven doet je hart zijn Slaap en doe je ogen toe What, yeah. Weet dat je nu gaan moet Vind je slaap, daar buiten, daar loopt de schaap En morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat mm. Mama, die is mijn papa, gaan eten bij de en Dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees en Waarom hebben papa en mama altijd risie met elkaar? Dit is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar mm. Je vriendje Kees, die heeft geen eens, een pa die is dood Maar waarom gaan mensen dood? Nee, ja, dat gaat gewoon zo mm. Net als Vera, Amika, al je tantes zijn weg Maar waar gaan ze dan naartoe? Gewoon een andere plek mm. Kerel, jij weg niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood Maar is zegt, de ene man zo dood, dus hij ziet anders brood Dat is bijvoorbeeld wat de mannen. Vroeger deden, die gingen naar een ander land. En stolen alle deden. Dus die mannen werden rijk. Maar de bewoners van het land. Oh, trouwens, ga jij maar slapen? Nu gewoon mijn kleine man. Sla en doe je ook wat je weet.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 Terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er ook een man die alles overnam. Maar kijk eens uit dat Joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom een man boeken is gaan schrijven. Doe nu jouw gedichten slaap maar zacht. En dat was hem de dus zin van de oppositie bij CFM. Je hoorde slap slaap. Nou, voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag schakelen we weer over naar Sean. En we hebben juist al vernomen dat Sean nu zo'n best nieuws heeft. Sean! Nee, ik heb triest uh, nieuws. Uh, Staan met 2-1 voor dat ik wegga. Nou, we krijgen een bal in het doelgebied. Nou, niemand van Zandvoort schopt de weg. En toen dacht ik, Fis van Bonnekendam, nou, dan schiet ik maar maar in. En werd 2-2. Uh, nou, dat, dat was toch niet zo'n ramp. Want Zandvoort was absoluut sterker. Vervolgens wordt er een hens gemaakt door de tegenpartij. Er wordt niet ge gefloten door de scheidsrechter. En vervolgens komt daar een doelpunt uit. En, uh, het wordt 3-2, Piet Keur gaat wisselen, ja, waarom waar hij zo wisselt, weet u nog steeds niet, de wedstrijd is nu afgelopen. Maar hij wisselt en de doelpunten vliegen achter elkaar om ons en Het is helaas, maar het is 6-2 voor Moenigedam. Een beetje vreemd ja, hè, want de, ja, SW... laat is de laatste 20 minuten. Ja, een beetje vreemd, want SW SV was gewoon uh, veel sterker zo, uh, ja. in, de, in de loop van de wedstrijd. Absoluut, er was helemaal nergens voor nodig. Je staat met 2-1 voor, je hebt een je hebt veldoverwicht. Oké, okay, dat is een, een scheidsrechter waar je je afvraagt: van, waarom geef je niet gewoon hens? En dan kan je zeggen: ja, dat kan tot een wedstrijd. Natuurlijk kan tot een wedstrijd, want ze hebben de pest erin. Maar uh, zo weggeven en dan zo'n wissel dat je de, al je verdedigers eruit haalt. Ja, en dan denk je op de aanval: nou, vier uh, of drie aanvallen uh, achter elkaar en. Uh, dat uh, is drama. Het is 6-2. Het is niet anders. Dankjewel, Sean. Okay. Oké, okay, graag gedaan. Dat was Sean Lemmers vanuit uh, Monnikerdam. Helaas een verlies voor SV Sanford. 6-2 is het uiteindelijk geworden in die wedstrijd. Waar SV Sanford toch al een stukje sterker was. Dus hoe is het dan mogelijk? En nou ja, We hebben het zojuist gehoord van Sean Lemmers. Lady Love Your love is peaceful like a summer's green.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 You know, people are people, they all have their moods But it's so nice just to have someone like you And downs and my crazy turnarounds, my lady love. You got the love I need, so stay around. Heaven sent. You do to me. Hij is hier van zo'n voort, hoorde je de show van Dusty Springfield. Dat was in private. Vanavond hebben we een optreden van toneelvereniging Wim Hildering. Ja, en die was gisteravond ook al. En vanavond hebt u uh, nog de kans om uh, de zevende hemel in Theater de Krocht te gaan bezoeken. Want vorige week waren het de acteurs van de jeugdafdeling. Uh, en uh, dit weekend zijn de volwassenen aan de beurt. De toneelvereniging Wilm Hildering speelde gisteren. En, vanavond de, uh, en speelt vanavond de vrije comedie De Zevende Hemel. Geschreven door Aris Bremer in Theater de Krocht. U kunt nog kaarten uh, uh, verwerven. Aan de zaal, Theater de Krocht. De aanvang van de voorstelling is kwart over acht. En De zaal gaat om half acht open. En de entree bedraagt 7,50 euro. Dus wilt u vanavond nog genieten van Wim Huldering, de komedie De Zevende Hemel. Uh, spoed u dan om half acht richting de Krocht, want dan kunt u nog wat kaarten bemachtigen. En de entree bedraagt 7,50 euro. Met hele mooie decorstukken. Ja, zijn ook zwaar hoor trouwens. I'm De singel van de Hollies. Zo dadelijk het dier van de week. Met uh, collega Albert-Jan Vos. Maar eerst het goede doel. Hier is België.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 Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te terug. Ik wil niet wonen in schotland, want schotland, is met de na.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 Deze zonnige zaterdag zaterdagmiddag gingen we met z'n allen even naar België. Dat deden we samen met de single van Het Goede Doel. En daarmee is het al vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. Albert-Jan. Ja, en vandaag hebben we het over Julian. Of deze week hebben we het over Julian. En Julian is een kruising steffert. Hij is zwervend op straat aangetroffen. En helaas heeft niemand zich voor hem gemeld. Julian is erg sterk en gebruikt zijn spierkracht om je mee te trekken. Daarom moet er rustig met hem geoefend worden en is een cursus voor hem zeker aan te bevelen. Hij zit bomvol energie en heeft een baas nodig die hem aan het werk zet en hem zijn energie kwijt laat raken. Hij is sociaal met andere honden maar als ze te stoer tegen hem gaan doen zal hij de confrontatie niet uit de weg gaan. De juiste baas weet hier uiteraard goed mee om te gaan. Het alleen zijn moet opgebouwd worden en hoe Julian reageert op kinderen of katten is onbekend. Hij is echter wel heel vriendelijk van aard Kortom, Julian is een beetje onopgevoed En heel erg actief Wie heeft er net zoveel energie als hij En wordt zijn nieuwe coach, CQ, baas Bent u dat dan? Wellicht komt u dan eens snel langs Om kennis te maken met deze geweldige hond En hij verblijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur Telefoon is te bereiken op 571-3888 En op internet www.dierenthuiskermeland.nl wie gaat met Julian aan de wandel, CQ aan de opvoeding. En tot zover het dier van de wijk bij CFM. Morgen bij Stanford op zondag rond half vijf. dan hoor je hem nog een keer langskomen. Zo dadelijk CFM Race Reports met Willem van Denzen. Maar eerst nieuwe muziek. Hier is Bridget Mentor. Who sits at the curb and waits for the world But I'm about to break out, about to break out I'm like a crook tonight I caught you staring at me and I was thinking clearly Now I'm like a bee and I'm hunting for the honey And I'm kinda shy but you're super fly Yeah, I could be your tonight. vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoor je twee uur lang de 40 beste platen van Europa op een rij gezet door collega Sos van Dam en deze van Bridget Mender staat daarin ook uh, genoteerd Radio Not doet me een beetje denken aan het oud plaatje van een andere groep Radio Not here I come en wederom het is een lekkere plaats, meer lekkere platen dus vrijdagmiddag tussen 3 en 5. de 40 beste plaats van Europa in de Euro Breakdown zoals zo net al gezegd het is even uh, van al vijf. tijd voor het uh, CFM Race Report. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, en daarvoor hebben we ingeschakeld onze autosportkenner bij uitstek, Willem van Dezen. Goedemiddag, ja. Willem. Goedemiddag, ja, hier op uh, CFM Zonvoort. Ja, zoals ik dacht, maar maakt niet <laughs> is, uh, uit. <laughs> welkom, welkom, morgen de Grand Prix van uh, Bahrein. Ja, in de desert, hè. In de desert in uh, de midden desert. in de woestijn en uh, een beetje weg uh, van de gevechten in nee. de stad, maar oh, <laughs> al met al een gezellige Grand Prix daar het stond in de krant dat het veilig was in bahrein dus het zal wel me wel meevallen vooral op het screen ja. ja maar laten we voordat we naar de formule 1 gaan even stilstaan bij de gp2 want we hebben nu twee nederlanders in de gp2 rijden ja gp2 in het voorprogramma van de grand prix twee nederlanders daarin daniel de jong die voor het nederlandse mp motorsport team actief is en daarnaast Robin Freins die dit weekend, in ieder geval dit weekend raced voor het Duitse Humor Team, ook een nieuw team in GP2. Freins nou, deed het eigenlijk boven verwachting goed, kwalificeerde zich op een tiende plaats. De race deed hij ook heel goed, alleen ja, hij was in gevecht richting achtste plaats, en achtste plaats is heel belangrijk, want... Morgen hebben we race 2. een reverse crit. En de eerste acht uh, dan, uh, die gaan omgekeerd van start. Dat zou impliceren dat hij dan een pole position had. Mm -hmm. Hij was wat erg gretig. Uh, kwam in contact uh, met een van zijn opponenten. beschadigde zijn voorvleugel. moest daarvoor uh, de pitch in. En nadat hij uh, de pitch uit was gegaan... ...kreeg hij ook nog van de wedstrijdleiding een straf... ...om een uh, drive through te maken. Omdat het ongeluk uh, of de aanrijdingen uh, ...hem werd toegewezen als schuldig. Dus mm -hmm. ja, daarmee... Uh, zijn race eigenlijk naar de Galamice. Maar hij heeft wel laten zien wat hij kan. Ja, daar waren we allemaal al van overtuigd. Maar ja. goed, hij uh, heeft hij ook op dit niveau kunnen laten zien. In principe uh, rijdt hij Bahrein En het is even afwachten of hij de rest van het seizoen ook nog uh, rijdt. Daniel de Jong had een hele slechte vrije training, slechte kwalificatie. Ik kwam niet verder als uh, de laatste plaats. Nou, de race uh, ging hij ook van start, maar uh, binnen de eerste ronde had hij al problemen met de auto en moest de auto uh, parkeren in de pits. Ga ik toch nog even terug naar het team van uh, Daniel de Jong, MP. Daar rijdt ook uh, de Engelsman uh, Kweef Hobbs En die deed het uh, uitermate go goed. Liet ook zien uh, de potentie van het uh, MP uh, motorsportteam. Eindigde op een zevende plaats uh, in de race. MP ook een uh, debuterend team in uh, GP2. En dat impliceert dat hij morgen vanaf uh, plek 2 start. En uh, wie weet uh, voor MP wel uh, zicht op een podium. Uh, morgen. Even, even een vraag. Uh, is het dat, uh, de optreden van Freinds Is dat mogelijk maar een eenmalig gebeuren? Of waarin... Is dat van afhankelijk? Nou ja, vooral van uh, degene uh, <laughs> ja, die, weet wel, die het spel betalen wil uh, voor hem natuurlijk. Uh, en natuurlijk ook uh, uh, de hele wereld, uh, of uh, de autosportwereld is wel overtuigd van uh, wat, uh, wat hij kan. Hij is, uh, drie, dit is de vierde race-seizoen. Uh, nou, drie jaar lang is hij kampioen geweest in de klasse waar hij in reed. Dus hij uh, heeft een uh, testcontract uh, bij Sauber. Maar ja, uh, die jongen wil toch ook uh, actief zijn op de baan. Uh, er zijn wat... Uh, Strubbeling geweest met Sauber, omdat die uh, hebben naar buiten gebracht dat uh, Vrijens kon rijden bij uh, verschillende teams in GP2, maar dat Vrijens het een beetje in de bol had en zei van, ja, maar voor die teams ga ik niet rijden, ik wil alleen vooraan rijden. Zelf ontkent hij dat, maar goed. Ja. Dat is toch het eerste... Uh beetje... Ja, de rommel was al ontstaan in ieder ja. geval. Het ging al het circuit rond. Goed, brengt ons naar het hoofdmenu van morgen. De grote prijs van Bahrein en de kwalificatie. Hoe is die vergaan? Daar ja. is ook nog een nodige gebeurd. Formule 1, hè... Ja, uh, hadden we in China Mercedes uh, op Pool met uh, Lewis Hamilton Hebben we hier in uh, Bahrein wederom uh, Mercedes uh, op Pool Dit keer met uh, Nico uh, Rosberg en, uh, Hey, verrassend uh, het, het geeft toch wel aan dat uh, Mercedes op de goede weg is En uh, nog steeds, en dat zeg ik iedere keer De goede keuze gemaakt door uh, Lewis Hamilton Om die stap uh, te maken Tweede werd uh, Sebastian Vettel Derde zien we terug uh, Fernando Alonso Vierde Lewis Hamilton Vijfde Mark Webber En zesde Felipe Massa. Nou is het over het algemeen zo, uh, de plaats waarop je je kwalificeert, uh, ga je ook voor een start. De, als je dat zegt, <laughs> dan is dat dus niet zo. <laughs> voor Lewis Hamilton en Mark Webber is dat eigenlijk een onderverhaal. Lewis Hamilton, uh, vanmorgen in de vrije training, uh, had hij een klapband. Uh, ja, je hebt die belde wel eens gezien ja. hoe dat gaat met zijn band dan. Nou, die sloeg uh, de achterwielophanging uh, uh, kapot. Hij reed toch door naar de pits. Hij had niet alleen daardoor de achterwielophandeling uh, beschadigd... maar ook uh, de versnellingsbak. Ja, die moest vervangen worden. En op het vervangen van een versnellingsbak staat een sanctie. Die houdt in dat je vijf plaatsen uh, wordt teruggezet uh, voor de race. Nou, gekwalificeerd op vier. Startend vanaf negen. Dus Mark Webber, vijftig uh, gekwalificeerd. Die had nog een akvietje gehad in China. Uh, <laughs> met een van zijn uh, collega's. ja. Yeah. Was daarvoor ook uh, bestraft met uh, de volgende race. Uh, Word je drie plaatsen teruggezet. Dus Mark Webber start dus op uh, vijf. Van vijf uh, zakt hij naar acht. Nou, degene die het meeste uh, daarvan uh, profiteert is Felipe uh, Massa. Felipe Massa uh, de zesde tijd. Maar schuift dus toch uh, twee plekken op. Uh, start vanaf vier. En het mooie aan Massa is, uh, hij was uh, volgens mij de enige die zich geproduceerd heeft op harde banden. Nou, uh, ja. hoeven niet... Uh, te gaan uh, zeggen hoe warm het uh, kan zijn in zo'n woestijn. Uh, en dat uh, vreet ook van de banden. Dat zagen we net nog in de gp 2 ja. race. Dus ja, misschien voor uh, Marza wel de kans om uh, morgen toe te slaan. En eindelijk weer eens een keer op de uh, hoogste... Tredje van het podium te ja, Want die auto's die op zachte banden starten, die zullen ongetwijfeld binnen een afzienbare tijd de pit al moeten opzoeken wegens de bandenslijtage. Ja, ja, en als die dan pit stoppen worden opgehouden door het overige en massa kan er lekker van tussen met zo'n wat hardere banden ja, dan heeft hij daar toch Misschien een voordeel van. Helemaal goed. Luisteraars, uit. Dus morgen de GP2 in het voorprogramma. De tweede race van de GP2 in het voorprogramma van de Formule 1. Hoe laat starten de heren morgen? Nederlandse tijd. Heb je enig idee? Uh, Heb je het over Formule 1? Ja. Om, om twee uur, ja. En de GP2? Ja, die rijdt in de ochtend. Ik dacht dat hij hier om elf uh, uur rijdt. Uh, en? en dat is te zien op Eurosport of Eurosport ja. 2. Uh. Ja. Oké, okay, Willem. Hartelijk dank. Veel plezier morgen. Ik weet wel wat jij gaat doen dus morgen. Onder andere, ja. ja. Onder, onder. <laughs> en Guido van der Garde, 21ste. Okay. Oh ja, ja Guido. Waarom ja. nog even vergeten? Ja, dik ja. zou je even helpen herinneren. Ja, ja. ja. dus die start ervan op 21. Goed, morgen dus weer een Go veel respectakel in Bahrein, uh, luisteraars. Ja. Oké, okay, dankjewel Willem van der en heel veel kijkplezier morgen. Gaat zeker lukken. lukken Oké. Okay. Nou, de, tot zover Formule 1 nieuws. Werd het alweer uh, kwart voor vijf, normaal gesproken, het gedicht van de week. Die slaan we niet over, hoor. Nee, die komt na het volgende plaatje van de Timex Hostel Club. Hier is Rumors. Nou daar komt hij aan hoor, het gedicht van de week bij CFM. En het gaat over Koninendag. De laatste. De laatste Koninendag inderdaad. Koninginendag in Zandvoort. Een dag van oranje boven. Er zijn er die ze haten en die ze loven. Mensen die iemand de schuld willen geven van al het rotte wat ze in hun leven beleven. Dus noemen ze de prinsen gespuis en klagen aan het koninklijk huis. Het geeft niet wat er dan gebeurt. Hun plannen zijn hun hoofd al lang goedgekeurd. Er zijn deze laatste dag ook heel veel leuke dingen. Prinsen die met de kinderen staan te swingen. Die lang uit liggen in de modder en iets schrikken van een vieze klodder. Tijd nemen voor de mensen langs de kant. Geven zoveel mogelijk mensen een hand. Maar wat er ook allemaal gebeurt, het is door de beveiliging zeker goedgekeurd. Alle zandvoerters beleven zo hun eigen dag. Gek doen en je te buiten gaan, dat mag. Met een kleedje langs de kant van de straat verkoop je alles van puzzel tot langspeelplaat. Staan er kraampjes met drinken en eten, zodat ook de innerlijke mens niet wordt vergeten. Een laatste koninginnedag is zo gek nog niet. En je hebt dan ook nog een vrije dag, vergeet dat niet. Volgend jaar op 27 april of 26 april koningdag... Wederom een vrije dag met veel, heel veel gelach. En dat was hem weer, het gedicht van de week bij CFM. Koninginnendag, ja koningdag moeten we nog even aan gaan winnen. Maar dat komt allemaal goed en het blijft een gezellige dag. Dat is een ding wat zeker is. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie En hier is King met love and pride, That's what Die van de week kon je inderdaad die, deze single uit de jaren 80 alweer. Dat was de single van King Love Pride. En zo zijn we alweer uh, aan het einde gekomen van uh, deze aflevering van uh, Sotswoord op zaterdag. Albert-Jan, de tijd is weer voorbij gaan vlogen. Ja, en we hadden natuurlijk veel uh, interviews, verslaggevingen. En uh, ja, echt, uh, we gingen van, hot naar heren, van links naar rechts. Hoeveel doorstatjes hebben we gehad? Nou, Heel weinig, he. weinig, weinig, weinig, weinig. Maar goed, o, o, hartelijk dank aan onze verslaggevers, zoals daar waren. Pieter Jouwstra. Willem van Denzen. Willem van Denzen. Wat is John Lemmens. We hadden Louis van der Meij. Louis van der Meij. Wie hadden we nog weer? Nou, toen hadden we zo'n een ja, beetje. Gehad. Het is een beetje wel, hè. Dus uh, nee hoor. Genoeg uh, afwisseling tijdens deze drie uur live uitzending vanaf het Gasthuisplein. We hebben het weer met veel plezier gedaan. En gaan we het morgen weer doen? Ja, tuurlijk. Kan nog leuker worden, morgen. Ja, toch? Wordt alleen nog een leuke morgen. Morgen weer tussen 2 en 5 voort op. Zondag. Zondag. Graag tot dan. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond nog. En geniet van de overige programma's van CFM. Dag. Betraavond avond, tot morgen. Dingen je really things just make you swear and curse when you're chewing on geef grumble give a whistle and this things turn out for the best. always look on the bright side of life